We gaan verder met het VAO-RBZ-Handelsraad. En ik geef de heer Jasper van Dijk als eerste spreker het woord. Voorzitter, dank u wel. Dit is het vervolg van het algemeen overleg op dinsdag over TTIP en CETA. Ik heb nog een vraag aan de regering. Kan de regering aangeven welke delen van het CETA-verdrag EU-only zijn en welke delen een gemengd karakter hebben? En hoe zit dat met investeringsbescherming, ook wel bekend als ICS? Is dat een Europese aangelegenheid of een gemengde aangelegenheid? Graag een reactie. Dan heb ik drie moties. De Kamer gehoort de beraadslaging van mening dat draagvlak van groot belang is bij de invoering van ingrijpende handelsverdragen zoals TTIP en CETA, overwegende dat voorlopige inwerkingtreding ertoe leidt dat delen van het CETA-verdrag tot maximaal drie jaar bindend zijn voor Nederland en de andere lidstaten, bijvoorbeeld bij investeringsarbitrage, ook als nationale parlementen uiteindelijk besluiten niet te ratificeren. Verzoekt de regering in de Raad stelling te nemen tegen voorlopige inwerkingtreding van onderdelen van CETA, zolang nationale parlementen zich er niet over uitgesproken hebben. En gaat over tot de orde van de dag. De motie is mede ingediend door mevrouw Thieme en de heren Bruins en Grashof. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval de ze deel uit van de beraadslaging. De Kamer gehoord de beraadslaging constaterende dat het principe van wederzijdse erkenning in de handelsverdragen TTIP en CETA ertoe kan leiden dat producten op de Europese markt worden toegelaten die niet voldoen aan Europese normen. Spreekt uit dat TTIP en CETA er niet toe mogen leiden... dat producten die niet aan de Europese normen voldoen... alsnog in de EU worden toegelaten en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat... investeringsbescherming door middel van ICS en ISDS... tot rechtsongelijkheid leidt. Omdat de bedrijven de gelegenheid biedt om via een aparte rechtsgang... staten aan te klagen. Verzoekt de regering in de Raad... ...te bepleiten dat investeringsbescherming, ICS, ISDS... ...wordt geschrapt uit TTIP en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund... ...dat is het geval de marktse deel uit de braadslaging. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Bruins namens de ChristenUnie. Voorzitter, ik zal vier moties indienen... De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat bij het EU-Canada-verdrag CETA onduidelijkheid is welke onderdelen voorlopig in werking zullen treden, ook als lidstaten nog niet hebben getekend en geratificeerd, verzoekt de regering bij gemengde verdragen vooraf... Duidelijkheid te geven over welke artikelen EU-only zijn en voorlopig in werking kunnen treden zonder toestemming van nationale parlementen. Het gaat over tot de dag mede ondertekend door de leden Dijkgraaf, Jasper van Dijk, Gelshof, Agnes Mulder en daarmee voldoende ondersteund. Dat is het geval en maak ze daardoor ook deel uit van de beraadslaging. Gaat u verder. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat het laatste impact assessment van het EU-Canada-verdrag stamt uit 2009 en dat de laatste wijzigingen van het verdrag hier niet in zijn meegenomen. Overwegende dat derhalve onduidelijk is wat de effecten zullen zijn van CETA op groei, banen, mensen en milieu verzoekt de regering er bij de Europese Commissie op aan te dringen geen besluiten te nemen over CETA zonder dat er een actuele analyse van de effecten op economie en duurzaamheid beschikbaar is en gaat over tot de orde van de dag mede ondertekend door de leden Dijkgraaf, Jasper van Dijk, Grashof en Agnes Mulder. En daarmee ja, voldoende ondersteuning. Voldoende ondersteund. Gaat u verder? De Kamer hoort de beraadslaging overwegend dat er gelijk speelveld in de mondiale staalhandel nodig is, constaterende dat de Verenigde Staten sneller antidumpingmaatregelen opleggen dan Europa, verzoekt de regering een juridische quickscan uit te voeren naar de mogelijkheden om de lesser duty rule niet toe te passen in bijzondere omstandigheden en daarover voor het eind van het Nederlandse EU-voorzitterschap. De Tweede Kamer te informeren gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door collega Teven. Wordt de indiening van deze motie in voldoende maat ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze deel uit. De, de Kamer gehoord de beraadslaging constaterende dat de SER tot een unaniem advies is gekomen over zeven uitgangspunten voor TTIP, verzoekt de regering om zowel CETA als TTIP te toetsen aan de zeven uitgangspunten van de SER... En verzoekt de regering de zeven uitgangspunten als breed gedragen Nederlands standpunt in te brengen bij de Raad Buitenlandse Zaken over handel, RBZ en de Kamer te informeren over de resultaten. En gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door leden Dijkgraaf en Jasper van Dijk. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt ze deel uit van de uitslaging. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Grashof namens GroenLinks. Voorzitter, een drietal Allereerst, de Kamer gehoord de beraadslaging. Constaterende dat er een adviesaanvraag uitstaat bij het Europese Hof van Justitie over de bevoegdheden van de EU ten aanzien van het vrijhandelsverdrag tussen EU en Singapore. En de commissie dit advies zegt mee te wegen in de beoordeling van Europese bevoegdheden in zaken toekomstige vrijhandelsverdragen, waaronder het Europees-Canadese CETA en het Europees-Amerikaanse TTIP. Constaterende dat op dit moment de bevoegdheidsverdeling tussen de EU en de lidstaten onvoldoende duidelijk is om een voorstel over voorlopige toepassing te kunnen beoordelen, verzoekt de regering een parlementair voorbehoud te maken indien de Europese Commissie een voorstel doet voor de voorlopige toepassing van CETA. En dat voorstel eerst voor te leggen aan de Kamer, alvorens hierover een standpunt in te nemen, gaat over tot de orde van de dag. En deze motie is mede ondertekend door de heer Jan Vos. Voor de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund, dat is het geval, dan maken ze deel uit van de beraadslaging. De Kamer hoort de beraadslaging constaterende dat afspraken over duurzame ontwikkeling en milieu in bestaande Europese handelsakkoorden weinig toevoegen aan bestaande afspraken en niet afdwingbaar zijn, overwegende dat er grote zorgen zijn over de toekomstige invloed van TTIP en CETA op duurzame ontwikkeling en milieu... Verzoekt de regering om in Europees verband een effectief handhavingsmechanisme te bepleiten voor afspraken over duurzame ontwikkeling en milieu in TTIP. Waarbij een rol is weggelegd voor maatschappelijke organisaties en belanghebbenden. En gaat over tot de orde van de dag. Voor de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund. Dat is het geval. Dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat hoofdstuk 8 van de definitieve CETA-tekst buitenlandse investeerders in staat stelt om EU-wetten en besluiten aan te vechten voor investeringstribunalen, constaterende dat verschillende juridische studies erop wijzen dat deze tribunalen zich daarbij mogelijk over het EU-recht kunnen buigen waardoor de uniforme interpretatie en autonomie van de Europese rechtsorde in het geding komt, verzoekt de regering bij het Europees Hof van Justitie advies in te winnen over de verenigbaarheid van het investment court system in hoofdstuk 8 van CETA en met de EU-verdragen. En gaat over tot de orde van de dag. Voor de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund, dat is het geval, dan maakt ze deel uit van de braadslaag Dan geef ik nu het woord aan de heer Dijkgraaf namens de SGP. Dank, Dank u, mevrouw de voorzitter. De Kamer voor de beraadslaging verzoekt de regering de delen van de landbouwsector die nu of in de toekomst een hoger niveau hebben wat betreft milieueisen en dierenwelzijnseisen vergeleken met Canada en die de daarmee verbonden kosten op een gezamenlijke markt niet terug kunnen verdienen buiten CETA te houden en gaat over tot de orde van de dag. Mede ondertekend mevrouw Tiemen, de heer Bruins, de heer Jasper van Dijk en mevrouw Agnes Noller. Hoort de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maken ze deel uit van de beraadslaging. De Kamer gehoord op aanslaging bezoekt de regering de delen van de landbouwsector die nu of in de toekomst een hoog niveau hebben wat betreft milieueisen en dierenwelzijnseisen vergeleken met de VS. En die de daarmee verbonden kosten op een gezamenlijke markt niet terug kunnen verdienen buiten TTIP te houden. En gaat over tot orde van de dag. Mede ondertekend door mevrouw Tiemen, de heer Bruins, de heer Jasper van Dijk en mevrouw Agnes Mulder. Daarmee is de motie voldoende ondersteund. Gaat u verder? En ik was klaar mevrouw de voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Agnes Mulder namens het CDA. Ja, voorzitter, ik heb twee moties, die zal ik eerst indienen en dan nog een paar vragen. De Kamer hoort de beraadslaging constateren dat de Europese Unie op dit moment onderhandelt over een handelsakkoord met de VS. Constateren dat er onrust heerst in de samenleving over de gevolgen van TTIP op de EU-normen en standaarden. Verzoekt de regering toe te zien op een akkoord waarin de EU-normen en standaarden gewaarborgd zijn en er een gelijkspeelveld tussen de markten van de VS en de EU is gegarandeerd. En verzoekt de regering zijn voor te waken dat er door TTIP geen verlaging mag zijn van EU-normen en standaarden. In het bijzonder op het gebied van voedsel, dierenwelzijn, milieu, gezondheid en gezondheidszorg. Veiligheid en consumentenbescherming. En waar mogelijk te pleiten om in deze sectoren als gevoelige sectoren te beschouwen. En gaat over tot de orde van de dag mede ingediend, ondertekende namens collega Geurts. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. De volgende motie. De Kamer hoort de beraadslaging constateren dat Nederland en de andere 27 lidstaten voor het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, EVRM, onderschrijven. Verzoekt de regering een toets te laten uitvoeren of de voorgestelde bepalingen in TTIP en CETA en dan met name die rond arbitrage in overeenstemming zijn met het EVRM. Gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. Ja, voorzitter, wij hebben afgelopen dinsdag een manifest in ontvangst mogen nemen uh, vanuit een brede delegatie uh, vanuit de uh, agrarische sector en aanverwante sectoren. En uh, wij zijn erg blij met de toezegging van de minister, en dat zal minister Ploemen dat zij in gesprek gaat met de indieners van het manifest. En dat zij die zorgen... ...dat ze het daar ook specifiek met hen over wil hebben... ...welke oplossingsrichtingen daarvoor te maken zijn. Want wij willen graag eerlijke concurrentie, voorzitter... ...dat onze agrarische bedrijven ook in de toekomst blijven houden. Ze hebben het al zo moeilijk. En voorzitter, we zijn ook blij met de toezegging van de minister... ...dat zij een appreciatie geeft op het CER-rapport... ...wat het hele uh, TTIP-verdrag nog eens uh, bijlangs loopt. Lijkt ons heel erg belangrijk dat we dat hebben. En daarnaast zou ik nog uh, graag willen horen... ...hoe de uitspraken van Merkel-Obama... Uh, ja. Op het proces van TTIP effect hebben. Omdat ook de Europese Commissie een eigen proces idee heeft over het hele TTIP gebeuren. Dus misschien kan de minister daar ook nog op ingaan. Dank u wel, dank, voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Teven namens de VVD-fractie. Voorzitter van de zijde van de VVD-fractie geen moties, want met betrekking tot die ene motie van de heer Bruins die wij mede ondertekend hebben, die zullen we steunen. En alle andere moties die tot op heden zijn ingediend, die beoordeelt de VVD als... Laat ik het toch maar een beetje onparlementair zeggen, ketelmuziek voor de troepen uit. Ik bedoel, de onderhandelingen zijn nog volledig gaande. En het gaat dus niet aan om dit moment, denk ik, om... Uh, je kunt je gedachten wel meegeven aan de regering, maar de regering kan er ook niet veel mee doen. Wel een andere vraag, voorzitter, in de richting van de regering van de, de VVD-fractie. Hoe beoordeelt de minister het tempo van de onderhandelingen? Uh, met name als ik kijk naar de afronding van de onderhandelingen. De dertiende onderhandelingsronde is begonnen. Uh, denkt de minister dat wij, voordat het begin de Amerikaanse verkiezingscampagne begint, dat we kunnen komen tot een afronding van de onderhandelingen over TTIP? De heer Dijkgraaf, ik geef u het woord, maar ik waarschuw dat hier het debat niet opnieuw wordt gevoerd. De heer, Goed, de heer Dijkgraaf. Dank voorzitter. Het is ook een hele feitelijke vraag, want ik heb een motie ingediend over CETA en daar zijn de onderhandelingen wel achter de rug. Dus de redenering van de heer Teven kan die op voor die motie niet gebruiken? Ja, ik denk, voorzitter, dat uh, de heer Dijfgraaf een beetje voor de troepen uitloopt. Dat ben ik eigenlijk van zijn fractie niet gewend. Want uh, de goedkeuringswet die zal nog moeten worden ingediend rondom dit verdrag. Onderhandelingen zijn wel afgerond, maar we weten nog niet precies hoe de Nederlandse regering daarmee omgaat. Dus ook de motie, tot onze grote spijt, de motie van de SGP-fractie, zullen we dit keer niet steunen. En de VVD is het ook niet zo gewend van de SGP, maar ook in dit geval lopen ze echt een beetje voor de troepen uit. Dank u wel. Ja, meneer Dijk, graag. Ja, voorzitter, maar, maar dit, is, dit is wel belangrijk, want het is altijd met dit soort moties dat de regering en de coalitiefracties zeggen van je bent te vroeg. En als de wetten ligt, dan zegt men je bent te laat. Ja, de, de, iets tussenin is nooit het geval. Nu is het cruciale moment, juist omdat in het Europese parlement het ook nog behandeld moet worden, dat er nog een handelsraad is, dan kan de minister nog wat. Als de VVD dit laat lopen, ja, dan zet ze gewoon de landbouw buitenspel. Ja, nou ja, voorzitter, het is, leuk, het is leuk geprobeerd van dit dijkgraaf, maar de enige die de landbouw buitenspel gezet heeft de afgelopen periode, is de SGP zelf, door niet te snel genoeg te acteren. Goed, dank u wel. Uh, dan geef ik nu het woord aan de heer Savas, namens de PvdA-vraagst Stad Popel. Ja, de ja, in de hoop dat de heer Teven dan in ieder geval de moties die nog ingediend moeten worden na zijn bijdrage welwillend zal bekijken. Voorzitter, de PvdA-fractie heeft de motie van de heer Grashof mede ingediend. En ik sta hier eigenlijk slechts als spreekbuis van mijn collega Jan Vos, die het algemeen overleg heeft gedaan. Voorzitter, drie moties. De Kamer gehoort de beraadslaging van mening dat de EU als geestelijk vader van het Investment Court System belangrijke verbeteringen in zaken investeringsbescherming heeft gerealiseerd ten opzichte van het eerdere mechanisme Investment State Dispute Settlement. Verzoekt de regering om de suggestie van de CER in haar recente advies over het vrijhandelsverdrag TTIP tot verdere verbetering van het ICS mee te nemen in de onderwerp de handelingen en gaat over tot de orde van de dag. En deze dus mede namens collega Jan Vos. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maken ze deel uit van de beraadslaging. Voorzitter, ook deze motie uh, na aanleiding van het CER-rapport. De Kamer gehoord de beraadslaging van mening dat de fundamentele arbeidsnormen zoals beschreven door de internationale arbeidsorganisatie en de internationaal erkende milieustandaarden tenminste op een gelijkwaardig niveau als investeringsbescherming zouden moeten genieten in handelsakkoorden verzoekt de regering zich binnen de nog af te sluiten sluiten handelsakkoorden in te zetten voor een bindend geschillenbeslechtingsmechanisme inclusief sanctiemogelijkheden en rechtstreeks toegankelijkheid voor sociale partners en NGO's waarmee de naleving van duurzaamheidshoofdstukken fundamentele arbeidsnormen en milieustandaarden wordt gewaarborgd en gaat over tot de orde van de dag en ook deze bondige motie mede namens collega Jan Vos voor de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund, dat is het geval dan maakt ze deel uit van de beraadslaging en tot slot de kamer gehoort de beraadslaging van mening dat de EU volledige zeggenschap moet behouden over het vaststellen van nieuwe vereisten aan producten binnen haar interne markt, constaterende dat dit zeggenschap dreigt te worden ondermijnd door nog op te richten regulatory cooperation boards in vrijhandelsverdragen, welke momenteel primair door de Europese Commissie worden uitonderhandeld, verzoekt de regering zich binnen lopende onderhandelingen over vrijhandelsverdragen in te spannen voor een zo beperkt mogelijke invloed, en maximale betrokkenheid van sociale partners bij de nog op te richten regulatory cooperation boards. En gaat over tot de orde van de dag en uiteraard weer namens Jan Vos. Voor de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund dat is het geval, dan maak ze deel uit van de braadslaging. Dan geef ik tot slot het woord aan de heer Verhoeven namens D66. Dan uh, zijn we eigenlijk hiermee... Nee, dan kijk ik even hoeveel moties zijn ongeveer 17 17 moties zijn ingediend. Um, zoals jullie weten is de minister van Buitenlandse Zaken vandaag een uh, soort waarnemer van de minister van uh, Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Dus ik, zal, ik wil voorstellen, maar dan kijk ik ook naar de minister: dat er voldoende tijd is om de moties goed te kunnen beoordelen. Hoeveel denk u nodig te hebben ja zullen we dan tot dan schors ik tot half vijf.